De jeugd op eigen Wieken, een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paal. Om een spaalactie te ontketenen voor een modern meubilair, zeker een basis voor een gesprek. Voor een gesprek, ja. Gezien de huidige concurrentiestrijd, vooral bij het cadeaustelsel, dient u dit schrijven wel als strikt vertrouwelijk te beschouwen. U bericht met de belangstelling, tegemoetziende, enzovoort, enzovoort. Heeft u dat? Zeker, meneer Witt. Dan zullen we het hierbij voorlopig laten. Eh, uh, apropos, hoe staat het met de noodhulen van de laatste directievergadering? Oh, die zijn nagenoeg klaar, meneer de Wit. Ik moet ze wel vanmorgen hebben, hoor. Ja, met de Wit. Er is hier een meneer de Wit voor u die u graag wil spreken, meneer de Wit. Oh, stuurt die maar verder als u wilt. Ik zou zeggen, juffrouw, maakt u eerst de noodhulen van de directievergadering af... ...en daarna de gedicteerde brieven. Uitstekend, meneer de Wit. Ga uw gang, maar. Ja, binnen. hè? Huh? Pim? Jij? kom binnen. Huh, waarom doe je zo verbaasd, Willem? Portier allemaal nog aangekondigd. Ja hoor eens, jongeman. Als er gezegd wordt, er is een meneer De Wit die u wil spreken. Dan denk ik toch in de laatste plaats aan jou. Huh. Uh, ga zitten. Zie je het? Nou, dure bedoeling hier, hè? Hoezo? Nou... Als ik alleen maar zie in wat voor kamer jij zit, dan vraag ik me af wat voor beleids de directeur er was al hebben. Je moet mijn positie hier niet onderschatten, Bimmetje. Maar vertel eens, wat kan ik voor je doen? Zit je nogal goed in je slappe was? Je mijn slappe baas. Ja, of je nou wat in je binnenzak hebt zitten? Kijk eens op de kalender. Het is al de 14e. Ik heb ook maar een maand salaris, joh. Dat is nou typisch Willem de Wit, hè? Eerst opscheppen over zijn belangrijke functie hier. Maar als er mogelijk een aanslag op zijn kan worden geplicht... ...dan is hij plots weer een arme kantoormannetje. Zeg, als jouw ijver om te studeren even groot is als je grote mond... ...dan kom je dit jaar voor de afwisseling vast wel door je examen. Nee, mooie volzin moet ik zeggen. Je bent huid op weg om een gezapig oud heertje te worden, dat merk ik wel. Zeg, kun je geen koffie krijgen? Wat <laughs> ben je toch aan zeldzaam, brutaal op? Ach, je vrouw, ik zit hier in een belangrijke bespreking. Kunt u mij nog een twee koffie helpen? Ja, dank u. Nou, vertel op. Wat wil je van me? Ik wil wat geld van je lenen. Ja, dat was me al duidelijk. Hoeveel? Honderd gulden. Heb je misschien terug een duizend? Hoe bedoel je? Ja, hoe zou ik dat nou bedoelen? Die honderd gulden voor jou is even dwaas als die duizend gulden van mij. Welke schooljongen vraagt dan een honderd gulden te lenen? Ik zie niet in waarom dat zo gek is. Dan moet je me vragen, kun je me honderd gulden geven? Want waarvan kun je ooit honderd gulden terugbetalen? Nou, goed. Laat ik dan voor één keer in mijn leven eens eerlijk zijn. Ik ben bang dat in dit geval lenen en geven wel synoniem zal zijn. Zeg, Pim, ik vind jou een eng kereltje worden, weet je dan? Waar heb je dat geld voor nodig? Nou, oh, ben een beetje in de handel gegaan, moet je weten. Je meent het niet. Serieus? In de boekhandel? Als je verpatsteken je je studieboek om ze dan van je vrienden weer te lenen. Verdraad, je brengt me op een idee. Heb jij daar soms patent op? Nou, genoeg is van, Tim. Waardoor zit jij in de puree? Nee, Heus Willem, ik heb een handeltje gedaan. En wel met onze geliefde zwager Bert. Zo? Ja. Ja, ik... Eh, ik kan je het fijne niet van zeggen, hoor, maar... Nou ja, ik, ik heb een partij boekjes verkocht... dat, laten we zeggen, nog niet helemaal van mij was. En er is nou wat tamtam -tam over ontstaan en... aangezien ik de uitstekende sfeer in de familie niet wil vertroebelen... wil ik die boekjes van hem terugnemen. Mm. Ja, maar... Nu heb ik me verdienstachtig opgesoupeerd en daarom kom ik bij jou. Nou, het is een fraai verhaal. Je komt me dus zo'n beetje chanteren met de rust in de familie. En nou kan ik je echt niet volgen. Kom, Pim. Met je voor honderd gulden hou jij de sfeer goed en anders komt een ergheid. Ja. ja, daar komt het een beetje op neer, ja. Alleen met dit verschil dat ik met jou redelijk wil praten en ik je echter zijn het even wil teruggeven. Pim, je bent dat rare pief. Het is dat ik veel van mezelf in jou terugvind, anders zou het me kunnen doen. Nou, ik herinner me de mensen verhalen over jou die er ook niet meer lopen. ogen. Maar jij bakt ze wel bijzonder, Bruin. Zeg, hm? maar je krijgt plotseling een idee. Er bestaat een mogelijkheid dat je die honderd gulden kunt verdienen. Je meet het niet? Ja. Maar, maar, maar hoe zit dat eigenlijk? Moet je niet naar school? Nee, er is sportdag vandaag en ik hou niet van sport. Ja, kijk me niet zo ongelovig. het is zo. Nou, dan zal ik je eens laten zien dat ik mijn vertrouwen in jou niet helemaal heb verloren. Nee, grijns niet, Pim. Want wat ik je nu ga vragen, is bloedernstig. Nou, voor de dag ermee, wat moet ik doen? Pim, kijk maar eens aan. Het gaat om iets heel belangrijks. Ik weet dat je lood bent, maar in zo'n geval kan ik toch voor 100% op je aan, hè? En niet verder zuur. Oh, de koffie voor meneer. Ja, zet die maar neer, juffrouw. Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft, meneer de Wit. Dank u Ik zal je alles in telegramstijl vertellen. Ja. Er wordt in ons bedrijf nogal gestolen. Niet in het groot, misschien ook wel, maar dat weten we niet. Maar in elk geval wel in het klein. Jantje van de Expeditie neemt een bal suiker mee, Pietje van de Vrachtwagen houdt een bus thee achteraf... en Klaas drukt 20 pakken koffie achterover. Wat maakt er nou uit is een miljoenenbedrijf als dit? Ja, dat dacht ik ook. Maar het is toch veel erger dan jij denkt. Hoe dan ook, er moeten maatregelen genomen worden om dat tegen te gaan. Goed, dat heb ik begrepen. Nou ben ik door een stom toeval ergens achtergekomen. Ik heb kort geleden tussen de middag een jonge magazijnbediener nogal verdacht met een grote doos zien slepen. Hij zette die doos ergens in een nis en ging mm -hmm. toen weg. Wat bleek erin te zitten? Koffie. Ik heb niets gezegd en ben de volgende dag weer gaan kijken. Toen was die doos opengemaakt en er waren een paar pakken koffie uitgehaald. Die man speelt dus eekhoorntje. Hoe bedoel je? Nou, hij heeft een soort wintervoorraadje in een donker hoekje geplaatst en dan haalt hij van tijd tot tijd wat uit. Je bent een intelligent jongetje. Wat heet? Nou wil ik het volgende. Dadelijk gaan wij samen naar het magazijn hm? en bestellen ons verdekt op. Als er iemand komt om er koffie uit te halen, dan ga jij hem achterna en je zorgt dat je hem niet uit het oog verliest, begrepen? Maar dan ook volkomen. Ik vind geinig werk. Maar, maar, maar is het zeker dat die man vandaag komt? Natuurlijk niet. Dat zullen we moeten afwachten. Het is overigens geen man, maar een jongen. Oh. Nou... Je kan ervan op aan dat ik die opdracht naar behoren zal uitvoeren. Oké. Okay. Maar nou jij voor de dag met je verhaal. Wat is er tussen jou en Bert precies gebeurd? Ach, nou ja goed. Zo ernstig is het niet. Het was meer een geintje. O, althans, zo was het begonnen. Nou, het, het is eigenlijk niet anders dan dat ik jou heb gezegd, hè. Ik heb Bert een partij... Is dat voor een sirene? De middagpauze is aangebroken. Oh. Hoe lang hebben ze hier middagpauze? Drie kwartier. Niet te lang, hè? Dat komt door die vrije zaterdag. Vroeger was het een uur. Ja. Ik bedoel, die jongen heeft dus ook maar drie kwartier... en daarin lijkt me weinig te versieren. Maar als die komt, dan komt hij ook gauw. Zeg, Willem. Ja? Hoe sta jij eigenlijk tegenover vader? Tegenover vader? Hoe bedoel je dat? Nou, uh, jij lag vroeger toch ook wel eens met hem over open. Je, je bent zelfs een tijd lang het huis uit geweest. Nou ja, dat is al zo lang geleden. Ik geloof dat het heel natuurlijk is dat vader en zoon een periode tegenover elkaar komen te dus staan. Maar dat gaat later vanzelf wel over. Nee, ik heb tegenover vader geen enkele rancune als je dat bedoelt. Oh. Heeft vader het met jou ook wel eens over het geloof gehad? Over het geloof? Hm? Ja, ook wel. Hoe dat zo? Ach, eh, ik heb laatst een gesprek met hem gehad over de kerk en zo. dat was nogal pijnlijk. Pijnlijk? Hm, ik heb hem namelijk ronduit gezegd dat ik niet meer naar de kerk ging... en dat ik niet meer geloofde. Zo, heb je met ronduit gezegd. En wat zei vader erop? Hij was er nogal kapot van, geloof ik. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik vind het ook wel iets om dat ronduit in zijn gezicht te zeggen... Ergens ben ik, geloof ik, wel een eerlijk jongetje. Ik kan moeilijk huichelen. Maar waarom geloof jij niet meer? Oh, dat moet jij nodig vragen. Jij gaat er ook niet meer naar de kerk. Toch zou ik graag willen weten waarom jij niet meer gelooft. Ach, al die, al die, al die wetjes van dit mag je niet en dat mag je niet. En soms moet je twee man naar de kerk. En als je dan die gezichten van al die kerkmensen ziet, de een nog schijnheiliger dan de ander. Nou, dat valt me wel een beetje van je tegen, Pim. Waarom? Ik had voor jou intelligente bezwaren verwacht. Dit is gewoon roddelpraat wat je nu zegt. er niet mee eens. Kijk eens, Pim. Mensen die van de kerk afgaan... die hun geloof vaarwel zeggen... die kan je in twee categorieën verdelen. Zij die dit doen uit een soort gemakzucht... en omdat het niet in een kraam te pas komt... om naar de wetten van de kerk te leven... en zij die met het geloof geworsteld hebben... Om dat cliché wordt maar eens te gebruiken. Voor die eerste groep heb ik weinig respect, Pim. En met die mensen wil ik niet eens discussiëren. Maar die tweede categorie heeft het veel moeilijker. Je stapt niet zo gemakkelijk van je geloof af. Dan wil ik het bij gelegenheid heel graag eens met. Stil! Daar komt iemand. Haalt hij er niets uit? Ik, ik kan het niet goed zien. Wacht eens. Ja, ja, ja, ja. Hij, hij heeft een, een soort zak bij zich. En dat doet hij wat in. Hoi, Pim. Hou jij hem goed in de gaten? Ik blijf hier nog even zitten. Ja, ja, stil. Ja. Als je door deze schuifdeuren heen kruipt, dan kun je hem niet mislopen. Ik verlies hem niet uit het oog. Oké. Okay. Kom straks even op mijn kamer als je wilt. Is meneer van Raamslong thuis? Oh, nou gebelijk. Man, die is voor jou. Wat is er van u? Die is, meneer. De Wit. Ik wil u graag even spreken, meneer Van Raamslonk. Waar komt u voor? Mijn naam is De Wit. En ik ben werkzaam bij de N.V. Phoenix. Oh, waar mijn zoon werk. Precies. Dus u moet mijn zoon hebben. Misschien ook wel, maar u het eerst. Mijn zoon is niet thuis. Mag ik uh, misschien even binnenkomen? Huh? Ja, heel, heel, heel, heel Ja, gaat u hier maar naar binnen? Dank u. Oh? Een uh, ruim jij die rommel even op, hè? Ja, uh, Dit is uh, mevrouw, zie je? u? Hoe maakt u het, uh, mevrouw van Ramson? Oh, uh, aangenaam. Meneer komt van, uh, van de Phoenix. Oh, gaat u zitten, maar, maar kijkt u maar niet naar de, naar de rommel. Nee, ik kijk heus nergens naar mevrouw. Hè? Waar zit ik nou op? Oh, neemt u me niet kwalijk. Dat is mijn nijptang. Hoe oh. komt die nou ineens vandaan, Jans? Weet ik het. Ben dat ding al dagen kwijt. Waar heb jij nou een dan voor nodig? Ja, dat moet ik toch weten. Dat ding was weg en nou komt die ineens tevoorschijn. Hoe kent dat? Ja, hoe kan dat? Dat moet je mij niet vragen. Dan moet jij ook alles maar niet zo laten slingeren. Ik alles laten slingeren, nee, dan moet je toch ophouden. Meneer, we hebben vanavond serieus stampot gegeten die niet gestampt was. Omdat mijn vrouw de stamper niet kon vinden. Oh ja, dat is waar. Toen heb ik het met de nijptank geprobeerd. Mens, weet je wat jij bent? Stapel. Huh? Ach, kijk jij naar je eigen maar zelf. Vrouwen, meneer de wit, vrouwen. Ah. Meneer van Raamsdonk, hm? ik zou je even rustig willen spreken. Nou, meneer, ik zou haast zeggen, wat let u? Ik vind het erg dom van u dat u goed vindt dat uw zoon zo nu en dan wat van de zaak meeneemt. Wat? Wat? Waar heb u het over? Ik spreek toch duidelijk, meneer van Raamstonk. Ik vind het erg onverstandig, om geen ander woord te gebruiken, dat u toestaat dat uw zoon bij de N.V. Phoenix zo nu en dan wat achterover drukt. Een ogenblikje. Signaal. Kom er even bij. Zeg, meneer, u moet wel weten wat u zegt, hoor. Ik weet drommels goed wat ik zeg, meneer Van Raamsdonk. Ik weet dat u zo'n gijs tussen de middag een paar pakken koffie heeft meegenomen... en hier heeft afgegeven. Gijs, hoe kom u daar nou bij? Ik weet van niks. Ik weet dat u zelf aan de deur de zak met pakken koffie hebt aangenomen, meneer Van Raamsdonk. Ik wil er alleen maar mee zeggen... Laat Gijs er ogenblikkelijk mee ophouden. Maar meneer, ik weet echt niet. Stil ik... maar, meneer Van Raamsdonk. U hoeft niets te ontkennen of te bevestigen. Ik weet het. Laat u dit genoeg zijn. Tot ziens, mevrouw. Meneer. Maar wacht even. Je zegt... Nee, laat u mij. kom maar wel uit. Wat zullen we nou krijgen? Als je me nou. Maar hij weet het natuurlijk echt, Klaus. Hij weet het echt. Nou, het is bluf. Daar geloof ik niks van. Hij hey, hebt de koffie toch van Gijs aangepakt. Ja, dat is waar. Hij weet het echt, Klaas. Hij weet het. Oh, je zal het zien. Hij hangt gijs op. Men er valt toch niks te bewijzen. Weet jij dan wat voor bewijzen die al heb? Hij weet het toch. Gijs hebt toch koffie gebracht? Ga maar een aanhouden terug. Nee, dat doe ik niet. Dan doe ik het. Wat is er? Oh, dat? Oh, wat. Kom u nog eventjes mee terug. Wat is er aan de hand? Hé, de nee, heer Gijs ook net. Dat is ook toevallig. Nee, Hé, dag meneer De Wit. Dag Gijs. Oh, kom u nog even mee meneer De Wit. We kunnen wel eens even uitpraten, hè. Ik vind het uitstekend. Wat is er aan de hand? Oh, oh meneer De Wit, ik wil even praten over die koffie van vandaag, Gijs. Over de koffie? Ja, Gijs, over die koffie. Ja. Nou, maar ik heb er nog in gehaald, hoor. Nou. En kijk nou eens wie er ook is. Gijs, die kennen we meteen alles is even uitpraten. Er valt niets uit te praten, mevrouw van Raamsdok. Ja. Het enige dat je moet doen is naar me luisteren. Ja, maar... Gijs, ik wil niet dat je me tegenspreekt. Ik weet dat je in loods 8 een grote doos koffie hebt neergezet. En dat je daar vandaag een groot pak met ontbijtkoek bij hebt gedaan. Vervolgens nam je een paar pakjes koffie. Stopte die in een zak. Bracht die hier naar huis, waar je vader ze van je aanpakte. Die koffie zal hier in huis nog wel te vinden zijn. Ik kan dus zo naar de politie gaan en alles aangeven. Oh. Ik zal het sterker zeggen. Ik moet eigenlijk naar de politie gaan en dit aangeven. Oh, nee, maar... En wat gebeurt er dan? Een rechtszaak en gevangenisstraf. Oh. Oh. Ook voor u, meneer Van Raamsonk. Want u bent de heler. En u zet nota bene uw minderjarige zoon aan tot diefstal. Oh, mijnheer, Laat u heer. me uitspreken, alsjeblieft. Dit zijn de feiten en niet anders. Dus u met uw grote mond riskeert een veroordeling met alle nadigheid van dien. En dat alleen om die onnozele pakjes koffie of misschien een paar tientjes winst. Ik zie je het nou? Om van die ontbijtkoek maar te zwijgen. Wat moeten we nou met ontbijtkoek, Gijs? Ik dacht dat er tijen zat. Ik wil hier verder geen woord meer over vuil maken. Ik weet nog niet wat ik zal doen. In elk geval verwacht ik je morgenochtend een half uur voor de aanvang van je dienstheid op mijn bureau, Gijs. Zeker, meneer de Wit. Grote, grote ezel. Ja, meneer de Wit. Heb, heb, me heer de Wit misschien eh, trek in een kopje koffie? Nee, dank u, mevrouw van Raamsdonk. U wilt toch van mij ook geen hela maken? Oh, meneer de Wit, neem u me niet kwalijk? Natuurlijk niet. Was dat nou dom van me? Heb u dan misschien trek in een kopje chocola? Die chocola kun je nou ook niet geven, vrouw. Je hebt het nog niet aangegeven? Nee. En ik geloof niet dat ik het doe ook. Het zijn zulke oliedomme mensen. En die Gijs is eigenlijk een aardige jongen. Je snapt het niet, hè? Nee, je snapt het zeker niet. Maar er is één ding waar ik me een klein beetje zorgen over maak, Willem. En dat is? Is het wel juist dat je dit op je eigen houtje doet? Ik bedoel, alleen al het feit dat je Pim hebt ingeschakeld... Kunnen ze het jou niet kwalijk nemen dat je de bedrijfsreferentje niet hebt gewaarschuwd? Misschien wel, ja. Misschien wel. Maar goed, zeg jij dan maar wat ik doen moet. Ah, je bent hem ook een mooie. Wil je de verantwoordelijkheid nou op mijn schouwen schuiven? Natuurlijk ja. niet. Ik wil je alleen maar laten zien dat het moeilijk is. Maar goed, ik kan er in elk geval nog een nachtje over slapen. Als je geen werk van maakt, dan kun je de familie van Raamstonk voor altijd tot je vrienden rekenen. Ach, ik denk niet dat je van die mensen veel dankbaarheid moet verwachten. Toch krijg ik een idee, Els. Wat kijk je ineens naar het plafond? Zie je visioenen? Ja, ik krijg plotseling een idee. Een heel goed idee. Een mes dat aan twee kanten snijdt. Thank you.